Kok met het NOS-journaal. Vandaag hebben 30.000 medewerkers in de acute zorg hun eerste vaccin gekregen. In de meeste ziekenhuizen zijn de vaccins nu op. De laatste medewerkers komen volgende week aan de beurt. De vaccinatiecampagne voor de acute zorg begon afgelopen woensdag. Het gaat dan in de eerste plaats om IC-verpleegkundigen en personeel dat werkt op de corona-afdeling. In Spanje zijn vier mensen om het leven gekomen door noodweer. In Malaga verdronken een man en een vrouw... toen een auto werd meegesleurd door een rivier... die buiten zijn oevers was getreden. In Madrid en in Zaragoza vroren twee daklozen dood. Duizenden Spanjaarden zijn door de sneeuw gestrand... in een of op het vliegveld. Het leger is ingezet om ingesneeuwde automobilisten te bevrijden. Het treinverkeer ligt ook grotendeels stil. Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken... gaat het om de zwaarste sneeuwbuien in 50 jaar... Hij roept alle Spanjaarden op om alleen de weg op te gaan als het hoog nodig is. In Indonesië is een passagiersvliegtuig kort na het opstijgen in Jakarta in zee gestort. De Indonesische marine heeft schepen naar de ramplek gestuurd. De Boeing van luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air had 56 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord. Bij een brand in een Rotterdamse winkel zijn acht omwonenden gewond geraakt... doordat ze rook hebben ingeademd. Vier moesten naar het ziekenhuis. De brand brak vermoedelijk uit in een oven. Vijftien omwonenden zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of ze vanavond weer naar huis kunnen. Op een weg bij Twentse dorp Weerslo is vanmiddag een wandelaar omgekomen... nadat hij was aangereden door een auto. Een tweede wandelaar raakte zwaar gewond. De politie heeft de bestuurder van de auto opgepakt. Die raakte bij het ongeluk zelf ook gewond. Het weer, de buien nemen geleidelijk af en de temperatuur daalt vanavond tot ruim onder nul. Maar de nacht zal minder koud zijn door toenemende bewolking en wind. Wel is er weer kans op mist en gladheid. Morgen is het bewolkt, in de noordelijke helft van het land is er ook kans op regen. En dan wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Oh Contigo. Siempre wil altijd Siempre en amor Ja, welkom in de tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heijen en als je net inschakelt, dit is Entertainment for You. Tot de knokjes van 8 uur. En eh, we gaan lekker verder met uh, onze ja, Belgische wilde uit uh, ja, onze zuidenburen Lisa Lewis. En ja, wat ik voor je voel, Blijf erbij. Heerlijke muziek hier uh, vanaf de tofweg En zit je in de auto of weet ik wel waar, zet hem lekker hard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 de buur. En wat een heerlijk nummer is dat. Wat ik voor je voel. En dat allemaal op 106.9 104.5 op de kabel. Natuurlijk tv-krant. Kanaal 40 digitaal. En natuurlijk ook op eh, DAB Plus 6a. Zfm Zandvoort. En dat allemaal met entertainers voor Jutte's Glokjes van 8 uur. En ik heb weer iemand aan de telefoon. En dat is Lietse Hille. Lietse. Niet, ze? Yes. Eh, eh. ik. Ja, ik was je kwijt. Oh, hele tijd telefoongeluid die overging. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Bij mij ging die ook over, maar ja, ik, ik weet niet wat er gebeurde. Het zal een technisch eh, mankementje zijn. We zijn, we, zijn weer, we zijn er weer. We zijn er weer, ja, goed. Hé, hey, um, ja. Weer een prachtig nummer, kleine meid. Ja, weer heel wat anders misschien... Eh. We zaten in de studio bij Niel en Norus En uh, ja we hadden het er zo over van uh, uh, we gingen even terug naar de, de piraten sound. En op een gegeven moment zaten we dus in de jaren zeventig. Het kwam onder andere ook het liedje, want daar wordt hier heel vaak heel, heel veel mee gelinkt. Ja, want daar hebben, we, daar hebben wij het toen over gehad, inderdaad, die uh, piraten sound. Ja, klopt. Ja. Ja goed, en en, en uh, ja, het liedje is geboren en uh, wat wij niet hadden verwacht is dat hij gewoon landelijk echt opgepikt wordt. En uh, dat heeft geresulteerd dat hij onder andere op vanmiddag uh, dat, dat ze de videoclip hebben gedraaid bij ja op NPO1. Dus ja, fantastisch. Oké, okay. nou, dat, is, dat is zeker fantastisch, want uh, ja, uh, ja, ze draaien hem niet zomaar. Nou nee, maar wij hadden zelf persoonlijk eigenlijk verwacht van misschien is hij eigenlijk wel een klein beetje te plat voor de grotere stations. Maar uh, nee, op dit moment loopt iedereen ermee weg. En, ja, uh, ja uh, en onze vraag is daarmee ook beantwoord. Hè? Want onze vraagstelling was eigenlijk mag de sound van de jaren 70 anno 2020, kan dat nog, mag het nog en wordt het nog geaccepteerd? Ja goed, uh, uh, we zijn nu vier weken verder en uh, hij gaat volop, gaat hij erin en we krijgen alleen maar uh, hele po positieve complimenten. Via Facebook, via WhatsApp, via e-mail. Nou ja, ga maar door enzovoort. Dus ja, al met al zijn we er gewoon super blij mee. En onze vraag is beantwoord. Het mag nog Ja, Ja, ik wou net zeggen, het is zeker gelukt. Ja. En het is toch wel weer een prachtig nummer. Ja, we kennen jou natuurlijk van allerlei stampers. De 24 billenballen worst. Ja, toch? Ja, ik, ja zeker. Okay? Maar dat wil ook niet zeggen dat we, dat we niet weer een gimmickplaats gaan maken. Hoor. Ik bedoel, daar hebben we het ook hartstikke goed mee gehad. En dat ja, is ja. het in de feestzalen ook nog steeds hartstikke goed. Ja, zeker wel. Hey, maar uh, ja, goed, als je toch luistert naar de laatste vier verschenen singles van mij... dan gaan we toch uh, terug naar de liedjes met een mooi verhaal. En daar, daar ligt wel uh, persoonlijk mijn eigen hart. Ja, ja. En, uh, ja, dat komt ook door de gesprekken die ik voer met Emiel. Nee, ik, ik heb met Emiel gewoon een hele goede vriendschappelijke band. Maar daarnaast ook emotioneel gewoon ja. uh, delen wij heel veel. En dat begint zich nu te vertalen in liedjes. Ja, want uh, ja, Emiel is, is natuurlijk uit, uit die, die, die tijd eigenlijk. Hè? Een beetje, uh, ja, toch wel de, de, een beetje einde piratentijd, zeg maar. Ja. Ja, goed, die hebben, die hebben alle, alles ook meegemaakt en gezien natuurlijk. En, ja, ja, ja. Uh, ja, die weten als geen ander hoe, hoe het spel werkt. Ja. En, uh, nou goed, al met al, uh, wat betreft de single kleine meid daar zijn we gewoon echt ontzettend blij mee. En nou ja, nogmaals, hij draait nog maar vier weken, dus uh, men begint hem niet te ontdekken. Ja, uh, ja ik, ik heb hem zelf beluisterd en uh, ja, heerlijk. Ik kan niet anders nou, zeggen. Ja. Nou, fijn. Ja, nee, ik bedoel, uh, wat dat betreft ben ik dan wel uh, toch wel een beetje kritisch soms. Maar deze, ja. Uh, uh, uh, sorry? Sorry? Ik, ik, kritisch zijn dat mag juist ook ik bedoel je hebt, je hebt veel meer aan mensen die een eerlijke mening durven te zeggen dan al die meelopers want da daar kan je niet zoveel mee nou ja nee, dat ik zeg ik ook of... inderdaad altijd uh, ja. als, als, je, als je altijd ja. maar zegt van ja nee, dat is goed, ja, dat is mooi en, uh, en terwijl je het helemaal niets niets aanvindt eigenlijk nee ja, nou precies dat, dan, dat, dat gebeurt wel is... heel vaak maar ik, heb, ik, heb bepaalde, uh, ik heb bepaalde personen waaronder mijn oudste zoon en dan zeg ik niks maar dan zet ik gewoon zo'n liedje op ja en dan op een gegeven moment krijg ik feedback. En dat is heel gaaf. Mijn zoon die, die, uh, ja, hij is twaalf, maar hij hoort het op een of andere manier. Ja. Daar krijg ik altijd hele leuke reacties van terug. En in de regel klopt het ook allemaal. Ja, ja, en, ja. Um, en zo heb ik er nog, nog een paar mensen, die stuur ik hem dan op. en uh, ik krijg binnen een minuut een, een berichtje van, uh, met een mening. Ja, ja. Of ik hoor eventjes niks en dan krijg later een bericht. En dan weet ik dat, dat ik goed zit. Ja, nou goed, ik, ik, ik, krijg, ik krijg genoeg binnen, laat ik zo zeggen. En, en ja, soms zeg ik echt: joh, wil eerlijk antwoord. Bagger, ja. ja, zo simpel is ja, daar, het, ja. Daar kan je dan ook wat mee, hè? Ja dan, dan, ja, dan is het aan jou: je wil een eerlijk antwoord, dus ik krijg je eerlijk antwoord. Zo moet ja. het ook zijn. En ja, dan moet je me niet gelijk boos aankijken dan. Nee, nou, dan ook, maar dat doe ik vaak ook niet hoor. <laughs> nee, ja. maar, nee, maar dat is een heerlijk nummer. Die, uh, dat is sowieso. Uh, ja, de laatste tijd uh, vind ik toch wel dat je uh, wat te wat, wat, wat nummers maakt. En, uh, ja, dat ja. vind ik heerlijk. Nou goed, en daar krijgen we dus ook heel veel feedback op terug. Dat, uh, dit is wel wat mensen van mij willen horen. Ja, ja. Dus daar ben ik eigenlijk ooit ook een klein beetje begonnen. En ja. dit is toch, we gaan weer een beetje terug naar, naar, naar ja, de mooie luisterliedjes. Liedjes met het verhaal. Ik hou ja. er wel ontzettend van. En... Nou, je ziet nu toch dat het omarmd wordt. Ja, maar goed, dat heb ik... Dat, dat, dat zei ik vorige keer ja, toen ik jou aan de telefoon had. He, uh, ja, het past, uh, het past bij je. Het past gewoon bij ja. je. Dankjewel. Ja, dat is, uh, dat is eerlijk waar. Feestdompers, dat, dat, uh, dat past ook bij je. Alleen, ja, dat is net even een, een hele andere uh, kant, zeg maar. Ja. Nee, helemaal top. Je hebt uh, telefoon? <laughs> nee, ik heb geen telefoon. Ik, sta, ik zit in een uitzending van... Uh, TV en radio. Oh, oké. Okay. <laughs> hey, Lidze, ik, uh, kunnen mensen jou nog ergens uh, bezoeken? Ja, hè? Is Facebook en... Uh... Nou ja, goed, uh, op Facebook ben ik te vinden onder Lidse Hillen. En uh, uh, ik zou zeggen, google gewoon eventjes mijn naam en dan ja. alles wel naar voren toe. Oké. Okay. Uh, uh, nou ja, op YouTube uh, ben ik te vinden natuurlijk. En uh, gewoon even googlen, zeg ik altijd, en dan kom je in heel eind. Is goed. Hey, ik zou zeggen, kondig een aan, Lidse. Nou ja, in ieder geval, lieve luisteraars. Allereerst trouwens nog even ieder, voor iedereen de allerbeste wensen van 2021 we natuurlijk. Heel veel gezondheid en hopen dat we elkaar heel snel weer mogen zien. Lieve luisteraars, mijn naam is Lietse Hille en dit is mijn nieuwste single Kleine Meid. Dankjewel, Lietse. Jullie ook. Hé, hey, dankjewel hè. Hoi hoi. Hoi hoi. hoi. Goedjes. Hé, hey, prinsesje. Papa, ben jij het? Kleine meid moet iets vertellen. Ik maar alleen maar even ben. Jouw mamie, die houdt niet meer van mij. Ik moest jou daar achterlaten, zonder keus jou verlaten. Met jouw leven is nu ineens voorbij. Oh, mm -hmm. Tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u. Met Fred Heij. Dejaste junto a mí, dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí y luego te instalaste en mi sillón. A veces en la noche te escuché, cruzando de puntillas el salón. Y en la mañana desperté. Oh, das ist lecker. Estaba triste de en mi corazón. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Cuéntame si conoces a alguien que sea feliz. Dime cómo se llama. Cuéntame por favor, pero nunca me digas que son hombres amor. que llegaste junto a mí. Volaron tantos sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves, me estoy acostumbrando a verte aquí A veces entonando una canción Y a veces caminando por ahí Buenos días tristeza Siéntate junto a mí Dime tú si lo sabes Se acuerda de mí, dime cómo se llama. Cuéntame por favor. Pero nunca me digas es un hombre es amor. Buenos días tristeza. Junto a mí. cuéntame si conoces alguien que sea feliz, dime cómo se llama. Cuéntame, por favor, pero nunca me diga que su nombre.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 Site. Oftewel, uh, ja, formatie The Guys and Dolls. Helaas uh, niet meer onder ons. 20 november kregen ze het bericht dat hij was uh, overleden. Maar uh, ja, de muziek is er nog wel. De heerlijke muziek. 1985 besloten ze samen te gaan. En uh, ja, de groep te beëindigen, The Guys and Dolls. En 85 zijn ze dus ja, samen lekker verder gegaan. Tot en met ja, 20 november 2020. We gaan lekker naar Cornel En hij, hij heeft het over. Ja, het is toch nog goed gekomen. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En ja, gewoon lekker blijven luisteren. Tot 8 uur Entertainment voor You.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 Ook nog goed gekomen. Zo is dat, we gaan lekker terug in de gouden oude tijd. Met Gerard Koks en zo'n lekkere, strakke blonde meid op een racefiets. Ik heb in mijn korte leven toch al heel wat meegemaakt. Zo word je opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoog. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk, toch maar voor één ding eigenlijk. Voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens een van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen. De haren in de wind, een gouden vlag. En hooghartig als van Adel, denkt de Perzik boven het zadel Ze rammelt aan mijn vuur, ze maakt mijn dag Ja, zo'n lekkere strakke blonde meid op een racefiet race Hou me vast jongens, anders rijd ik er achteraan Ging vaak op tilt voor iets wat ik nu allang vergeten ben ik heb mensen echt gehaat, die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt. Relativeren en maak dat je het bekijkt. Achter is zoveel nagemaakt. Er is maar één ding dat beraakt. Dat is zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een reetfiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets...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 En hooghartig als Van Adel deint de perzik boven het zadel. Ze rammelt aan mijn vuur, ze maakt mijn dag. Ja, zo'n lekkere, strakke blonde meid op een racefiets. Hou me vast, jongens, anders rijk ik erachteraan. Hou me vast, jongens, anders rijk ik erachteraan. Ja, zo wel, uh, wel koud hoor. Op die uh, ja, strakke blonde meid op een racefiets uh, nu. Ja. En we uh, moeten uitkijken ook dat ze niet uitglijdt, Want uh, we gaan gewoon lekker verder. Ja, ja toch? gezellig. Vet. Zo is het. We gaan lekker naar uh, ja, Ramon Beense. En uh, jij bent alles. Ja, ik zeg het elke dag weer tegen jou. Dat ik nog verliefd ben en van je hou. Geef ik jou een kus, dan kijk jij me vraagt aan. En lees in jouw ogen, laat mij nooit meer gaan. Mijn gevoelens voor jou gaan nooit. Zelfs al gaat het mis. En jij niks zegt. Druk je daar? Ja De mooiste waar de mooiste waar ik de mooiste waar van de mooiste waar ik van Ja, als de denkt, nou ik heb ik er net ook gehoord. de nou, dat klopt. de mooiste net was die van de Guys Dolls. En dit is natuurlijk Ramon Beensen. En jij bent alles. Ja, ja gezellig. Ja. Zeker, en we gaan lekker naar uh, Cory Konings. En druk je lijf tegen dat van mij. Nou, dat kun je nu wel gebruiken. Want het is uh, ja, toch wel behoorlijk prinsjesbasis. Kijk uit voor de gladheid vanavond. Je weet het niet. Biertje bij. Ja. Ja, dat ja, dat dacht ben jij ik al. Van mij? Ben jij ja. Van mij? Druk je lijf tegen dat van mij. En jij, Caroline, wat, uh, wat vind jij ervan? Wat is het weer gezellig, hè, Fred Hij? Ja, zeker. We gaan lekker naar het kom. En uh, ja, dat allemaal van Vrouw Van Etten. Mijn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 Dat was je dan op het kamp door Frank van Etten. En we hebben weer iemand aan de telefoon. Arno? Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, je viel even weg, denk ik. Ja, nee, ik had al iets gehoord, dus uh, daar kreeg ik geen antwoord. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, we, we bellen ja. natuurlijk vanwege jou, uh, jouw singel. Zetker ja. uh, is getrouwd. Zetker is getrouwd. Ja. Ja. En gaat het hem goed? Eh. Uh... Ja, ik, ben, ik, ik denk het wel, want ik word heel hele door doorgebeld, dus uh, hij wordt overal goed ontvangen. je Jan-Aktie, okay, je in J&D Radio, Julia dus uh, dat, hij wordt overal goed ontvangen, ik ben uh, dik tevreden. Ja toch? Ja, ik ja, ben tevreden. Ik bedoel, mag niet klagen als ik dat, uh, als ik dat ziet. Ja, een oud, uh, weet je, 115 jaar oud, is uh, vroeger gecomponeerd door uh, Maurice Dumas, volgens mij, als ik het goed herinner. Ja. En, uh, een paar keer vertolkt door uh, Wilke Alberti en de Manetse, onder andere dan. Ja. En niet door aan de sluit. Ja, ja. het is uh, Het is inderdaad, even... Mocht, ja, ik heb even een beetje ruzie, <laughs> ruzie met, de, met, met, met, de, met de computer hier, hoor. Oké. Okay. <laughs> dus ja, dat heb je wel eens. Ja, en, dat kan gebeuren. wel. dat ja. maakt niet uit. Nee, maar ehm... Um, ja, hoe, hoe, hoe is dat zo op het idee gekomen dan? Nou, ik heb, uh, ik heb zeg maar een soort uh, playlist van mijn eigen, van YouTube, en als het dan een leuk liedje ziet zo weet wel, dan, dan zet ik dat in mijn uh, privélijst. Ja. En uh, ik heb al een paar keer een liedje van de Mallets gehoord, de uitvoering van de Mallets. Ik dacht van nou, ja, dat is echt wel echt een heel leuk liedje van Anno, om daar een anno sound te geven en een nieuwe tekst op te schrijven. En uh, ja, goed zo gezegd, zo gedaan. En ik ben met de tekst naar uh, Manfred de uh, gegaan weer. Die nou sinds twee jaar alle muziek maakt. En, uh, ja, we hebben er weer echt een, uh, een leuk andere plaat van gemaakt. We hebben een hele leuke videoclip hebben erbij gemaakt. Ja. En uh, ja, ik had het eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk best goed, vind ik. Ja, nou ja, je klinkt, <lacht> klinkt niet erg overtuigend. <lacht> <lacht> <lacht> maar nee, nee, de videoclip is sowieso goed gelukt. Ja, super clip. Echt een leuke clip. Het is wel een beetje kerst, dus goed, ja, die zakt nou een beetje af. Maar het is een leuke nostalgische clip met uh, ja, leuke mensen erin. En uh, toch in deze tijd een beetje een uh, positieve vibe. Ja, nee, we, <laughs> we blijven positief hè? Je moet niet de moed laten zakken, Arno. Nee, nee, nee, nee <laughs> zeker, niet, zeker, niet, zeker, niet, zeker niet. Nee, maar goed, uh, ja, uh, jij, ook, ook jij hebt het natuurlijk los van deze tijd. Ja, het is gewoon nee. Ja, eh. ja. ja. Ja. ja, het is gewoon uh, leeg. We hebben gewoon een lege agenda. Een paar keer uh, online geweest met uh, Arno en Friends. Ja. En uh, ja, goed, we willen, toch een beetje, we willen toch allemaal een klein beetje zingen. Maar ja, het, het, het kan gewoon niet. We hebben gewoon niks. Nee, nee maar je, je, hebt wel, uh, je bent wel via stream geweest. Ik ben wel via de stream geweest, ja. Ik heb dat twee keer gedaan. Ik heb gewoon een normale editie gedaan. <coughs> Ik heb een editie gedaan. En allebei de keren echt gewoon goed bekeken. Ja. En uh, ja, goed, die jongens willen gewoon zingen. We willen gewoon het land weer weer. Ja, ja, ja. En dat, ja. uh, dat wordt eventjes belemmerd. Ja, dat wordt. Dat wordt en dat, dat zijn we voorlopig nog niet vanaf ben ik bang worden. Nee, ik, uh, ik, ik, ben, ik, ik ben bang met je mee. Ja, ik denk dat we minimaal nog misschien wel een jaar verder zijn. Uh, gemiddeld, ja. Ja, dat denk ja. ik ook wel. Ja, ja, dus wat doen we nou? Ja, Doe maar een beetje liedjes schrijven en uh, uitbrengen. Maar ja, hoe het ja. de kat, is het ook heel uitleek, dus uh, de houdt op een gegeven moment het ook op natuurlijk. Nou ja, ik, ik bedoel ja, hey, kijk, uh, voor, voor, voor, voor, de, voor de hobby zou ik gewoon lekker blijven schrijven en blijven, hè? je hoeft niet alles in één keer uit te brengen natuurlijk. Nee, oké, okay, maar ja goed, kijk, we zijn toch een beetje in een opbouwende fase. En, ja. Kijk, als we gewoon een jaar niks doen bewijzen van, dan, uh, ja, dan wordt het toch een beetje vergeten om het zo maar te zeggen. En ja, goed, ik heb zo nou sinds twee jaar toch onder contract bij Smaragd Music. Ja. Goed, ik moet toch verplicht drie singles per jaar uitbrengen. Ja. Gelukkig, want dan heb ik gewoon wel een drive om gewoon door te blijven gaan natuurlijk. Ja, ja. En uh, dat gaan we gewoon niet opgeven, hè? Nee, Nee, dat moeten we zeker niet. Ik bedoel, uh, als we allemaal opgegeven, dan is het gewoon het eindzoek. Ja, en dat uh, ja, ja. Ja, uh, ja. had eigenlijk mijn jaar moeten zijn, snap het. Ja, dat is, nou ja, is het nou gewoon niet. Ja, uh, nou ja, oh, ja, ja. Weet je, uh, het, is, het is gewoon uh, zoals het is. En uh, ja. Moet ja, we moeten gewoon afwachten en het beste ja. ervan hopen. Ja, maar goed, we gaan dan weer liggen. Jammer, hè? want ik heb gewoon een leuke plaat uitgebracht. Hè? Een hele gezellige plaat. Ja. Speciaal voor deze tijd, voor deze donkere tijd. Ja, de chefke is getrouwd, dus. Uh... Ja, chef was getrouwd. Ik ben al een paar keer getrouwd. <laughs> <laughs> dus ja, ik ben zelf een beetje chef kunnen het zo maar te zeggen. Ja. Maar nou ja, goed, gewoon een leuke plaat, een gezellige plaat. En uh, speciaal voor de mensen die allemaal nou een, beetje, een beetje steun nodig hebben. toch Je ziet ook dat de mensen allemaal een beetje actiever worden, nou, hè? Ja, ja. ja. Dingen gaan, allemaal dingen gewoon bedenken en op Facebook zetten. En dat is dan wel weer een beetje leuk om dat te zien. Ja, tuurlijk. Nee, maar goed, daarom, daarom zeg ik ook. Uh, ga, ga je nog wat uh, via uh, de stream doen? Of. Uh... Uh, ik heb nu even niks staan, maar ja goed, dat kan volgende week en in keer zomaar anders zijn. Ah, oké, okay. kunnen, ze, kunnen ze dat wel ergens volgen? Kunnen ze jou in ja. ieder geval volgen? YouTube, uh, Instagram? Uh. Ja, je kunt mij gewoon op mijn Facebook account. Ik ben, ik ben echt uh, actief op Facebook, dus uh, alle links staan daarop. En als je er niet uit kunt komen, kunnen we altijd alle informatie nog volgen via Smarag Music. Ah, oké. Okay. Dus nou ja, voor je alle informatie en mocht je, mocht je via de stream gaan uh, kunnen ze in ieder geval uh, uh, maak je dat kenbaar op, uh, op Facebook. Ja, Neem ik ja, aan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, Oké. Okay. Hey, en, heb jij nog wat uh, in, de, in het verschiet? Maar heb ik niet in het verschiet. Ja, ik duik 18 januari duik in de studio in samen met mijn collega met Jan uh, Jan Bickel. Ja. Pas alleen nog een hele leuke single uitgebracht. De ons moeten ze nog. Ja. En uh, Wij zijn eigenlijk overdag zijn wij een, een duo op te bouwen en wij doen vloggen en uh, ja, we zijn eigenlijk best wel goed bekeken om het zo maar te zeggen. Ja. Dus mensen zitten eigenlijk al, al bijna een jaar te wachten tot wij samen de studio induiken en dat gaat 18 januari uh, gebeuren. Okay. En, dat wordt, en dat, wordt echt, uh, ja, dat wordt echt heel leuk worden, dat wordt hilarisch worden. Ja, dat gaan we, gaan we zeker volgen. Ja, ja, dat moet je echt in de gaten houden. Ja, dat, uh, ja dat, dat doen we zeker. Ja, maar dat, dat, dat, dat <laughs> ken ik mijn collega niet aan Jan Bigel. Eh, uh, nou, meestal als ik gezicht zie, dan denk, weet ik wel of, of wel of niet. Ik ga, ik ga ja. het eventjes uh, spotten. Ja. ja, je moet echt even op YouTube kijken. Jan Wigdel en het liedje heeft Ons moeder Zee nog. Ik speel daar zelf weer mee als, uh, als pastoor, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ik weet zeker, als je het liedje hoort, dan zet je hem meteen morgen in de playlist. Oké, okay, ja, uh, ja, zeg ik ik, ik, ik krijg er natuurlijk zoveel. En ja, ik ken ook niet, uh, niet iedereen natuurlijk. Nee, en, maar uh, dit, dit, dit is echt een tip aan jou. Ik weet zeker, als je die kijkt, dan zeg ik van, dat is een gouden joh. Dan, uh, dan gaan we dat zeker eventjes spotten. Nou, dat vind ik mooi. Ja, ja, ja. Hé, hey, Arno. Uh, ja? Ik denk dat je hem uh, lekker aan mag kondigen. Nou, dat gaan we doen. Nou, luisteraars, hier is mijn nieuwe single, alles leuk, en ons moeder, ons moeder zenuw. je Hey hé, dankjewel. hé. Hey. <laughs> nee, hé, hey, Goed weekend. Hoi, hoi. de We no me. Zeg frist getrouwd, Arno Sloot. André Hazes en eenzaam zonder Het gaat je goed. Ik zal je missen. Dat was het laatste wat je zei. Lief en leed... Deelde we samen. Is dat nu allemaal voorbij? Vooral de nacht, het is koud en donker. valt me zwaarder dan ik dacht. Onthoud. Moeten komen. Ah, als er niemand op je wacht. ben zo eenzaam, ja. Je moest deze weten hoe weet ik van je haat? Waarom moest dit overkomen? Nou, Bij deze wil ik gelijk afscheid van u nemen. Voor vandaag. Zij zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Denk aan elkaar. Blijf gezond. En je vanavond nog de weg op. Doe voorzichtig, want het kan hier en daar glad zijn. Zij zeggen graag tot volgende week. Groetjes, juf, doei en de mazzel. Krijg je niet uit de Ik hoor je stem op.